lokale democratie gaat iedereen in onze gemeenschap aan. Hoezo? We krijgen allemaal te maken met de gevolgen van beslissingen die de gemeenteraad maakt. En kun je deze beslissingen beïnvloeden? Jazeker, door te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste keer kwam er een kleine 52% van de stemgerechtigde stemmen. Dat is wel heel erg weinig en dat kan volgens mij ook beter, maar hoe? We gingen de straat op voor tips van winkelende mensen. Mevrouw, heeft u een idee hoe we het percentage van de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen zouden kunnen opkrikken? Want uh, ja, de gebruikelijke uitingen in het goalsbelang, uh, wat kunnen we nog meer doen? Ja, ik denk dat de, dat de doelgroep die, uh, die niet opkomt komt dagen, dat dat de jeugdige mensen zijn. En dat die vooral um, uh, op social media zullen gaan kijken, dus op Instagram, um, Facebook en dat soort uh, media. En dat daar heel weinig aandacht aan gegeven wordt uh, door de politieke partijen. En op de stembureaus, uh, daar zitten over het algemeen ook wat oudere mensen. Denkt u dat dat nog zou uh, kunnen helpen door daar wat verjonging in aan te brengen? Ja, maar als je het op een stembureau doet, dan, dan ben je dus al op de plaats waar de mensen moeten komen. Dus je moet er eigenlijk voor zitten. Dus als je denkt dat uh, verjonging in, in, de, in de vrijwilligers en in de politieke partijen uh, op moet treden... dan moet je dat wel doen voordat je op een stembureau zit. Dus bijvoorbeeld als ze hier campagne voeren op, uh, op de Hovel... Zet daar wat jonge mensen bij. Kijk eens of er wat jong binnen die, uh, die politieke partijen kan komen. Meneer, u gaat uh, altijd stemmen? Ik ga altijd stemmen, ja. Omdat ik, ik vind dat hoort er helemaal bij. Dat onze voorouders hebben hiervoor gestreden. Die hebben dat recht kunnen winnen. Dus ik, ik, ik, ik heb dat van mijn ouders overgenomen. Dus ik ga altijd gewoon stemmen. Of het nou landelijk is of, politie, of gemeentepolitiek. Ik ga altijd stemmen. En ik ga altijd op de hoogte van wat er leeft. En heeft u dat ook doorgegeven aan uw kinderen? Ook dat, ja. ja. Ik geef het af als, als mijn dochter niet kan stemmen, die woont hier in Gorle, als zij niet kan stemmen, dan zegt ze, pa, wil jij voor mij gaan stemmen? Dan mag ze mij. Dus het zit helemaal ook in haar genen om, om van dat recht gebruik te maken. Ja, natuurlijk ga ik stemmen. Ja. ja. Nou, u zegt natuurlijk, maar heel veel mensen vinden dat kennelijk toch wel een opgave. Want de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren er maar 52% van de stemmers hebben gestemd. Ja, dat begrijp ik niet. Want uh, het kunnen stemmen, stemrecht is een, is een grondrecht. En het is ook de basis van de democratie. Dat, uh, ik begrijp niet waarom mensen niet gaan stemmen. Ja, ik heb ook contact met statushouders die, uh, die in, uit dictaturen komen. En uh, als je die mensen hun verhalen hoort, dan besef je eigenlijk wat een vrijheid het is, wat een goed het is dat je kan stemmen. Dat je, gewoon kan, ja, dat je invloed kan hebben op de politiek. En ik denk dat mensen daar toch meer bij stil moeten staan. Daar hebben mensen vroeger ook voor gevochten, hè? Zeker stemmen, ja. ja. Maar als je, ik zeg het zo, als je niet stemt, kun je ook niks zeggen. Dan heb je geen, geen rechtverspreking. Maar hoe zouden we nou meer mensen naar de stembus kunnen krijgen, denkt u? Ik denk dat dat heel moeilijk is. Want ik denk dat de mensen de politiek niet meer geloven. Dat wat daar boven allemaal gebeurt, Er komt ook een degradatie beneden. En de mensen geloven het de politiek niet meer. Waarom is dat geloof dan zo afgebrokkeld? Ja, ik, denk, ik denk, ik vermoed dat het komt omdat de mensen gewoon zitten met, die in de politiek zitten, veel meer zitten voor hun eigen belang, dan voor het belang van de gemeenschap. Dus het image van de plaatselijke bestuurder kan eigenlijk wel een beetje beter? Ja.